Het weer. Alleen in het noorden nog bewolking en mogelijk wat regen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur dan 27 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ADB. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk een omleiding ingesteld. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de plein staat twee kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... Staat dus een knoop in de in Rotterdam Centrum ook 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9712. Er wordt weer volop gevoetbald vanavond. Vier wedstrijden in de eredivisie. En de vroege is de wedstrijd tussen twee ongeslagen ploegen, maar ja. Dat zegt niet zoveel na twee wedstrijden. Vitesse heeft vier punten en Utrecht pas twee. dat valt tegen voor de Utrechters. Ze spelen dus in de Gelderdoom. onder het toezicht van Richard van der Maa. kwartiertje zijn we onderweg in Gelderdoom. En Vitesse leidt al. Na vijf minuten gebeurde dat uit een strafschop. Doelpuntenmaker Wilfried Boni. 1-0 dus al voor de thuisploeg. Een kort paasje ging eraan vooraf van Jenner. Het strafschopgebied in Butner weggestuurd. Die werd aangetikt door de Australier Sarotta. Het was er buiten en daar had Vitesse dus veel geluk. Makkeli. Wees naar de stip en Boni schoot de bal onberispelijk achter Van Dijk. En zo leidt Vitesse in het stadion hier in Arnhem dus al met 1-0. Maar een minuut later had Utrecht al direct gelijk moeten maken. goede actie van Jacob Moulenga die vanaf het begin in de basis staat in de ploeg van Erwin Koeman. Werd, uh eigenlijk gelanceerd door een verkeerde terugspeelbal van Prupper. Drost verloor het duel, maar Moulenga schoot de bal naast de goal van uh, Merits die vandaag ook weer onder de lat staat bij Vitesse. 1-0 dus de voorsprong voor de thuisploeg. En om kwart voor acht zijn de twee wedstrijden. Heerenveen tegen één van de drie koplopers. FC Twente. Twente nog met de volle winst. Twee, zes punten uit twee duels. Dan om kwart voor acht ook nog Excelsior tegen de Graafschap. En om kwart voor negen de late wedstrijd gaat tussen NAC en FC Groningen. NAC overigens nog helemaal puntloos. En verder hebben we hebben vanavond wielrennen en paardensport en hockey en nog alles wat ter tafel komt. Langs de lijn op zaterdagavond is er tot 11 uur met sport en muziek. Van Tracy Ulmen. Toen Erwin Koeman een paar weken geleden naar FC Utrecht kwam, vond hij nog een heel andere selectie dan waarmee hij nu naar Arnhem is afgereisd. Riesit van de Maaden. en dat valt ja. toch tegen, denk ik. Absoluut, hij zit in de zorgen, personele problemen natuurlijk al een tijdje bij FC Utrecht. Een, een leegloop, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen met Strootman, Mertens van Wolfswinkel, doelman vorm. En dan ook nog eens een hele lijst aan blessures kort op elkaar. Duplan, de moesje, Wuitens, Zoelo, de kogel. Mertensen zit vandaag weliswaar op de bank, maar heeft ook last en Fernandes de keeper niet te vergeten. Allemaal zijn ze er niet bij en zo... Staan bijvoorbeeld vanavond bij FC Utrecht in de basis weer Mark van der Marel als rechter vleugelverdediger. Op de andere backpositie Dave Bulthuizen, jonge jonge Adam Sarota, de Australier. Ook hij vandaag in het elftal van Utrecht dat dus achter staat met 1-0 al na 5 minuten. Een doelpunt gescoord door Wilfried Boni, de spits uit Ivoorkost die er vorige week ook al eentje maakte. Toen Vitesse goed voetbalde tegen VVV en met 4-0 won Vitesse op de vierde plaats. Met een gelijkspel begonnen tegen Ado Den Haag en daarna dus die Gala voorstelling volgens velen. Want uh, dat was het als ik uh, de mensen mag geloven hier in uh, Arnhem vorige week tegen VVV. Nu de uitbraak voor FC Utrecht met uh, Assare de Ganees. Willen we hem afspelen dat lukt net niet. En Drost zit er dan kort tussen. En uh, zo loopt het goed af voor Vitesse dat er nu kan vandoorgaan aan de rechterkant. Met Chanturia een van de betere spelers uh, de afgelopen wedstrijd tegen VVV. En hij wordt nu neergehaald. Op ongeveer 25 meter van het doel door Dave Bulthuis. Die dus vandaag als linksback in de basis staat van Utrecht. En dat betekent een vrije trap voor Vitesse. En ook een gele kaart voor diezelfde Bulthuis. Die zal zijn handen misschien wel vol krijgen aan Chanturia. Die vaak vanaf die rechterkant naar binnen sluipt. Ook een heel goed schot heeft in zijn linkerbeen. Van hem wordt heel veel verwacht. De Georgier pas 18 jaar. En hij voor het eerst dit seizoen in de basis. Omdat hij vorig seizoen met zijn 17 jaar afkomstig buiten de Europese Unie nog niet kon spelen voor Vitesse. Ik kijk even om mij hierheen trouwens, terwijl de vrije trap bijna genomen gaat worden voor Vitesse, valt het toch weer op hier in Gelderdoom dat er veel lege plaatsen zijn in de tribune hier tegenover mij. Veel, opvallend veel lege plekken. Vrije trap smoort trouwens in de muur en de bal gaat nu bijna over de achterlijn, wordt nog net binnengehouden door FC Utrecht. Maar ja, er is het nodige gebeurd hier bij Vitesse de afgelopen jaren wat de mensen niet aanstond en dan heb je de fans ook niet zomaar maar terug. Slecht voetbal, natuurlijk. Vooral het afgelopen seizoen. Aankopen die eigenlijk niet bevielen. En met John van der Brom nu aan het roer. Ging er in elk geval vorige week tegen VVV weer een heleboel goed bij Vitesse. En werd er ook. Goed gevoetbald. Nu de vrije trap voor FC Utrecht op de eigen helft. Die bal komt helemaal achter de man. En dan moet de verdediger Nielson de zweet. Nieuw dit seizoen bij Utrecht daar helemaal achteraan. En nu met een lange hens naar voren. FC Utrecht met drie spitsen overigens deze wedstrijd. Moelenga. hij dus vanaf het begin gernt. Ook hij is nieuw de zweet op de rechtsbuitenpositie. En Tommy Oor, ook hij speelt weer in de basis bij Utrecht. Dan nu een goede bal van Nicky Hofsen. Wordt aangenomen door Van Ginkel. Gaat hij het gebied in? Nederland. De bal wordt via Van der Marel over de zijlijn getikt. En dus krijgen we een ingooi voor Vitesse. Vitesse met Van Ginkel. De Jenner die beweegt richting het strafstopgebied. Komt dan weer terug naar de bal. Krijgt hem ook van Van Ginkel. Kaatsen met de middenvelder. Die dan heel makkelijk langs een tegenstander glipt. Voorzet wordt weggehaald bij de eerste paal. Dan hof ze een beetje slordig. En zo is er weer balverlies voor Vitesse. Kan Utrecht overnemen. Nog altijd in het strafstopgebied. De bal wordt goed onderschept daardoor. Bunner. omdat Vitesse vroeg stoort. En er kort bovenop zit. De bal wordt dan weggehaald. Weer niet. Goed door FC Utrecht. Opgevangen door dezelfde van Ginkel. Dan is er opnieuw balverlies aan. De kant van Vitesse probeert Assare weer voor Utrecht over te nemen. Er wordt gestreden over en weer in deze wedstrijd. Het is een spel waarin FC Utrecht ook probeert de aanval te zoeken. Zoveel veel ieder zeker. En toen viel hij helemaal weg. Nou, gaan we even paardensport paar doen. Adelinde Cornelissen heeft haar Europese titeldressuur op de Grand Prix Special geprolongeerd. In Rotterdam pakte ze met haar paard Partsival goud. Ze eindigde voor de Brit Karl Hester. En dat terwijl Cornelissen een fout maakte in haar proef. Ja, ik reed verkeerd. Ik, dacht, ik was er echt van overtuigd dat ik daar een serie moest rijden. Terwijl ik moest appiëren. Maar ja, een beetje dom. We hebben de bel niet gehoord als publiek, maar de jury heeft die wel laten horen. Wat doe je op zo'n moment? Want dat is, ja, hoe, kun je, hoe kun je dat corrigeren, Stand te peden? Omkeren en overnieuw doen. <laughs> dus inderdaad, ja, goed. Uh, ik was bezig in die serie de bel gaat en ja, dan, oh ja, nou, oké, okay, niet goed, omkeren en verder gaan met wat je, wat je wel moest doen. Je wist dat er vandaag eigenlijk zes kandidaten zijn voor podiumplaatsen. En een viertal daarvan, in ieder geval drie daarvan, gingen nog na jou starten. Die hebben echt alles uit de kast moeten halen. Die hebben risico's genomen. Het leek erop, alsof die gelijkmatigheid die we van jou gewend zijn, dat je geen risico's neemt. Is dat slechts uiterlijke schijn? Dat nou denk ik, want er zit toch best wel wat risico in. Alleen ik denk dat ik het geluk heb dat mijn paard heel gelijkmatig is en ook eigenlijk heel constant is en, en geen zwakke punten heeft. Morgen is er denk ik een, ook weer een geloten volgorde voor de laatste serie van de 5. Vind je dat prettiger of zou je liever op basis van een omgekeerde startvolgorde van de uitslag rijden? Ja goed, omdat ik nu gewonnen heb zou ik nu natuurlijk zeggen doe maar omgekeerde startvolgorde. Maar ik denk dat het wel fair is dat je gewoon de laatste vijf ook gaat loten. Rijden een kuur die wij al eerder van je gezien hebben. Want Carl Hester, die zal bijvoorbeeld uh, met Utopia, uh, die uh, tweede werd uh, uh, vandaag, die zal een uh, totaal nieuwe kuur rijden. Die die voor de eerste keer rijdt. In jouw geval niet? Nee, ik rijd inderdaad de kuur die ik het afgelopen jaar ook uh, gereden heb. Die ik ook in Leipzig gereden heb bij de Wereldbekerfinale. En uh, Pasjeval kent hem goed, dat is, de, dat is wel handig. Dus niet meer wat er vandaag gebeurde? Daar hoop ik niet. Goud dus voor Adelinde Cornelissen. De andere Nederlanders kwamen niet in de buurt van de medailles. Hans-Peter Minderhoud eindigt met zijn paard nadien op de veertiende plaats. Dat is wel genoeg voor deelname, deelname morgen aan de kuur op muziek. En Totilas dan, het wonderpaard dat tegenwoordig door Matthias Raad wordt bereden. Een Duitser werd vandaag vierde. We hebben weer verbinding met Gelderdoom. Doom. van der Maarde kijkt naar Vitesse Utrecht nog steeds 1-0. Ja, nog steeds 1-0 door die vroege goal van Boni De spits van uh, Vitesse, van wie natuurlijk uh, ook dit seizoen heel veel verwacht wordt. Kwam vorig seizoen nog niet uh, veel aan spelen toe door een uh, blessure. Maar schoot die strafschop er toch uh, fantastisch in. Keeper naar de verkeerde hoek gestuurd. 25 minuten inmiddels op de klok. Vitesse dat uh, wat beter voetbalt dan Utrecht. Wat makkelijker de bal rond laat gaan. Utrecht één grote kans gehad. Dat was ook al vrij vroeg in de wedstrijd via Moulenga. Maar die schoot de bal van heel dichtbij naast het uh, doel. waar ook nu uh, Marco Merits bij Vitesse weer onder de lat. Staat Room nog altijd niet hersteld van een blessure. En Piet Veldhuizen nog niet speelgerechtigd. De vrije trap wordt prachtig geschoten door Gernt. Bal gaat op de lat en dan binnengeschoten door Assare. En zo staat het ineens 1-1 hier in de Gelderdome. Een doelpunt eigenlijk uit het niets. Wat een fantastische vrije trap zegt van Gernt. Toch zeker van een meter of 25 krult hij de bal op de bovenkant van de lat. De bal komt terug voor de voeten van Nana Assare. De Ghanese of is het. Uh... Mulenga geweest die daar de bal in tweede instantie binnenschoot. Even goed kijken wie dat dan geweest is. Door de speaker wordt gezegd dat het Mulenga... Was die de bal afmaakte. Ik kan het nog steeds niet uh, helemaal goed zien. Ja, het is toch uh, Moelenga inderdaad geweest. Met excuses die daar de, de bal afmaakte voor de 1-1. En zo staat het dus weer uh, gelijk in uh, gelre En moet Vitesse eigenlijk uh, opnieuw beginnen. Met een lange bal nu richting uh, Wilfried Boni. Heeft hij de controle. Wordt uh, buiten het strafschopgebied uh, gedirigeerd door de verdedigers van uh, Utrecht. En dan is ook uh, Bulthuis daar op tijd terug om de bal over de achterlijn te tikken. Gaat wel ten koste van een hoekschop voor uh, Vitesse. Vitesse dat dat haast heeft en ook probeert opnieuw net als vorige week tegen VVV in een hoog tempo te spelen. Met veel wisselingen, veel positiewisselingen met name op het middenveld. Chanturia de linksbenige rechterspits spits van Vitesse met de corner. Maar die draait helemaal over het doel van FC Utrecht heen. Slecht genomen hoekschop door Vitesse. Het staat dus na 27 minuten voetballen hier in Arnhem weer gelijk 1 tegen 1.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 Every teardrop is a waterfall. We gaan het hebben over wielrennen. Over de Ronde van Spanje. Daar is Jacob Fugelsang de eerste leider. Zijn ploeg Leopard Trek won de 13,5 kilometer lange ploegentijdrit. Waarmee de Vuelta dit jaar begon. En in Benidorm, Mart Smeets. Goedenavond, Mart. Uh, 13,5 kilometer voor een ploegentijdrit. Dat is bijna niks. Dan zullen de verschillen ook niet zo groot zijn. Uh, het verschil tussen de eerste en de laatste ploeg was uh, 1 minuut en 13 seconden. Dus dat is nogal wat. Dat is een kilometer. Ja. Uh, die laatste ploeg was Andalusië. Dat is de minste Spaanse ploeg die hier aan het vertrekken is gekomen. komen. We deden drie Nederlandse teams mee, zoals je weet. Uh, de beste ploeg was de laatste ingeschreven ploeg. De skillploeg. En dat is wel uh, reden voor gniffelen, Tenminste, voor <lacht> mij. En ook voor mij. Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, als je, als, je als, als klein duimpje mee mag doen... ...aan een grote internationale ronde. Frans Solij heeft het, uh, het hogeland effect gehad in de Tour. Daar weten we nu alles van. En Rabobank zit in een prutjaar. En dat laten ze vandaag weer zien. Want skill is gewoon sneller dan Rabobank. Ik vraag aan mijn collega, professor Ducro, hoe dat komt. Ze hebben een heel tactische race gereden. Ze hebben namelijk met die twee sprinters... erin en het wielkittel, een 23-jarige slotneus... ...zijn ze heel langzaam begonnen aan die klim... ...zodat die ploeg nog fris was... En ze hebben een waanzinnig goede laatste helft van de het vlakken. En dat maakt dat ze gewoon bij de top zijn gereden. zeg Zij maar. hard. En, wij uh, dus, ja, yeah? wij zeggen, sorry Ronald, ja, wij geven origineer <lacht> de aan elkaar door in een klein hokje. Dus zo, hè? dit is een raad voor 2011. Maar jij had een vraag. Ja, hoe heet het? Uh, het gaat natuurlijk straks om de mensrijden. Zijn die allemaal die eerste dag helemaal zonder kleerscheuren doorgekomen? Uh, kan je dat laatste nog even herhalen? De klasse mensrijders zijn die allemaal zonder ja, kleerscheuren? Ja? ja, dat denk ik wel. Er is, uh, er is weinig ophef in ieder geval. Uh, we hebben, en Dat is wel geestig. Als je vanavond naar Studio Sport kijkt, dan zie je Nick Nuyens de bocht uitgaan. Maar dat zal Nick Nuyens' zorg zijn. Uh, er was nog een... Ja, Brujkowicz Breik, uh, is nog even blijven staan, omdat die, hij uh, die, die had wat. Dus die verliest wat secondes. Maar... Over het algemeen is alles in de plooi gevallen. En ik moet er één ding zeggen, de, uh, de ploeg Sky heeft uh, bedroevend gereden en lagen op een gegeven moment nog maar met, met vier renners bij elkaar. En, en iedereen weet dat je een ploegentijdrit moet rijden en dan telt de tijd van de vijfde. Dus Wiggins ging boven de zitten kijken en wederom zeg ik tegen professor Ducro, wat gebeurde daar? Dat vlakke stuk, die tactische race van Skill waar we het net over hadden, dat deed Sky dus helemaal niet. En die reden die hele ploeg aan Gort. En juist iemand als Wiggins die gruwelijk hard kan tijdrijden, die is iets te gretig om zijn verloren gegaan Tour recht te zetten. En die heeft gewoon geen rekening gehouden met de zwakke broeders in dat team. En dat was, meneer Froome was daar één van. En daar moesten ze op wachten en dat vinden we helemaal niet. Wat wil je nog meer weten? Dan wat wordt dit voor ronde? Wat kunnen we verwachten? Kan je daar zelf antwoord op geven en daarna de prof? Ik denk dat we een hele leuke ronde van Spanje gaan rijden. Je weet, ik ben een groot uh, uh, pleitbezorger van deze ronde. Ik vind dat de, de, de Vuelta met name in, in noordwest Europa afgedaan wordt als een, als een bijrondetje. Nou, dat is het helemaal niet. Het is een zeer goed georganiseerde ronde. Hij is dan ooit. We krijgen alleen maar hele zware bergetappes. Eén tijdritje van 40 kilometer. En er staat hier een leger mensen aan de start dat heel graag wil. Ik noem Jurgen van der Broek, die op revanche uit is. Wiggins, die op revanche uit is. Nibali, die zich wil bevestigen. Ik noem maar Kruiswijk, om maar eens wat te zeggen. En er komt een Sagan, komt eraan. Er zijn Montfort, is, staat meteen heel goed. Derde in het algemeen klassement. Ik denk dat dit een hele, hele leuke ronde van start gaat worden, met, met alles erop en eraan. Dus ook zoals vandaag, we hadden de laatste kilometer geen beeld op televisie. Het is een beetje aanpassen, maar het hoort wel bij het leven. Want die mensen halen hun schouders op en dan zeggen ze manjana. <laughs> ja, wat kunnen we manjana verwachten? Uh, wat we morgen kunnen verwachten, vroeg je dat? Ja. Uh, hebben we hebben een etappe die langs de kust gaat, naar het zuiden. Dan kom je onder Mortia uit en dat wordt een sprint -etappe. En dan kan Cavendish laten zien dat hij ook hier kan winnen. Want geloof het of niet, het wordt eh, nauwelijks nog voor aanvaardbaar geacht. tegen Pataki en Cavendish, die al eerder opgestapt waren in de Giro en in de Tour, die rijden hier dus weer. Vroeger werd het alleen voorbehouden aan, aan die Biggles, de lig Ligareta's, mensen die getectileerd waren van binnen en van buiten. Uh -huh. Maar die twee sprinters, hier dus allebei, en morgen krijgen we een sprint, en hier krijgen we de verwachting van de professor. Ja, Kevin, is de naam is al gevallen, wie gaat hem kloppen? Dus als we hetzelfde krijgen als in de Tour, dat wil zeggen dat alle andere kanshebbers, inclusief Ferrer, uh, die gaan zitten kijken naar Kevin. Dus als je naar iemand gaat zitten kijken, ja, dan moet je het weten. Dus ik denk dat hij gewoon gaat winnen. Ten slotte, Mart, wie gaan volgens jou en de professor winnen deze uh, Huelta? Uh, ik zet mijn geld op uh, Rodriguez, de Spanjaard, die goede benen heeft. Op uh, Anton, de Basque. Op Van der Broek, de Belg, die ik denk heel goed zal gaan rijden. En ik zet heel stiekem zet een, uh, een mooie fles op Kruiswijk. En ik vind dat een hartstikke leuke renner. En ik denk en hoop dat hij het aan kan. Eh, eh, hopen, dat doe je altijd. En denken is vaak gebaseerd op, nou ja, gevoelens. Maar Kruiswijk heeft het in zich om hier met de grote mensen mee te gaan. Het is een extreem moeilijke ronde met negen etappes die berg op gaan. Als hij dat kan, dan, ja, nou, laat ik zeggen, een top vijf positie zou ik fantastisch vinden. En dan trekken we over drie weken en een dag trekken we een fles open. Heeft Maarten ook nog een voorspelling? Ah, heb jij wel je voorspelling? Ik wil nog even de aandacht vestigen op Bruykovits. Uh, die rijdt altijd echt goed in de ronde van Spanje. Dat was ook zijn eerste grote kennismaking met de ronde. de reden hier in de Leidenstruin. Overigens, niet toevallig viel hij toen in de Leidenstruin naar ravijn. Dus vallen is zijn middelneem. Maar als hij heel blijft, strijdt hem op in de top 5. We spreken jullie morgen en later weer. Uh, Mart Smeets en Maarten Ducro, hartelijk dank. Niks te danken. van der Maarden bij Vitesse FC Utrecht. 1-1. 1-1, inderdaad, 38 e minuut in de eerste helft van deze wedstrijd. De uitgespeelde kansen zijn schaars en het niveau wordt er ook niet beter op. Gaandeweg, deze wedstrijd begon allemaal leuk met twee... Uh... Vroege goals toch wel. Met name de goal van uh, Vitesse werd al gemaakt na vijf minuten. De gelijkmaker van uh, Moulenga. En zojuist weer een uh, goede kans. Dat heeft even geduurd van uh, Chanturia. Die heel snel met een goede beweging uh, schut voorbij was. En toen Van Dijk die vanavond zijn 350ste wedstrijd kipt in het betaald voetbal uh, op zijn weg vond. Dat was weer een, uh, een prima actie van de jonge Georgiër namens uh, Vitesse. Nu dezelfde Van Dijk met de uittrap namens uh, Utrecht richting uh, Van der Marel. Die wat opgeschoven is. Nu ter hoogte van de middenlijn probeert dan Gert uh, in te spelen. Daar zit Buetner tussen namens Vitesse. Die gaat dan vol door. Datzelfde doet eigenlijk Van der Marel. En dan is er een ingooi volgens mij voor uh, FC Utrecht. Ongeveer ter hoogte van de middenlijn inderdaad voor Van der Marel. Verrassend uh, vandaag toch weer in de basis bij Utrecht. Bal wordt weggekopt door Buetner. Die speelt voor uh, Vitesse. Zo is er veel balverlies de laatste vijf uh, minuten met name. Korte combinatie nu op het middenveld bij Utrecht aan de rechterkant van het veld met Kernd. Die zoekt uh, Moelenga. Die is natuurlijk balvast Is dan uitgeweken. naar de rechterkant is die bal uit. Ja, daar wordt inderdaad Gevlacht door de assistent scheidsrechter. Technisch niet heel erg begaafd. Natuurlijk deze Moulenga. Maar wel berensterk. En heeft er al drie in liggen namens uh, FC Utrecht. Erwin Koeman zei voor deze wedstrijd dat hij uh, dit duel zeker niet zal uitspelen. Zover is Moulenga nog niet hersteld. Nog maar net van een uh, zware kruisbandblessure. Vorige week viel hij in tegen de Graafschap toen uh, Utrecht zo slecht speelde. Met name in de eerste helft. Nu een schot uit de tweede lijn van As Assare. De Ganees na naar Assare. Maar die bal gaat uh, ruim naast het doel van uh, Vitesse. Maar Moelenga Gaat dus toch weer heel belangrijk aan het begin van dit seizoen voor uh, FC Utrecht. En het is goed dat hij er weer bij is. Overigens uh, versterkte Utrecht zich uh, vandaag met uh, Rodney Snijder. Gehuurd van uh, Ajax, zo werd vandaag bekend. En hij zal er uh, vanaf maandag bij zijn om het middenveld uh, met name te versterken. Nu weer een aanval van Vitesse. Aan de rechterkant van het veld met het schot van Jenner. Dat wordt geblokt door Van der Marel. Dan moet rechtsachter Van de Struik achter die bal aan. Duel wordt uh, gewonnen door Utrecht. Bal wordt dan verkeerd uitgespeeld. Verkeerd uitverdedigd. En, uh, uh, Vitesse kan weer overnemen met een voorzet van Pruppen. Bal wordt weggekopt door Schut. Dan is het uh, Utrecht dat probeert uit te breken aan de rechterkant van het veld. Kernt is daar verrassend buurt naar de baas. Wint uh, vele meters. Gaat dan het strafschopgebied in. Probeert te pasen naar de linkerkant. Dat wordt dan weer doorzien door Cassia uh, namens uh, Vitesse, de centrale verdediger. En zo is er aan beide kanten in deze fase van de wedstrijd heel veel uh, balverlies. Dat ziet ook Erwin Koeman die even uit zijn stoel is gekomen. En alles behalve tevreden zal zijn over deze fase van de wedstrijd. Dan hetzelfde geldt eigenlijk... Eigenlijk voor John van den Brom zijn collega bij Vitesse. Ik kijk naar het scorebord. Vijf minuten nog in deze eerste helft. En Vitesse en Utrecht houden elkaar nog altijd in evenwicht 1 tegen 1. Dat was uh, Ryan Shaw met Doe de 45. Uh, de, in het buitenland is uh, vanmiddag al gevoetbald. Bayern München versloeg HSV met maar liefst 5-0... met een schitterende goal van Robben. Uh, Borussia Dortmund tegen Nuremberg werd 2-0. Weerder Bremen en Freiburg scoorden er rustig, lustig op los moet ik zeggen. Weerder maakte er 5, Freiburg, maar 3... En dus won Weerder. Uh, Stuttgart-Leverkusen 0-1. Tweemaal geel, uh, dus rood voor Boularus. Augsburg tegen Hoffenheim werd 0-2. Daar was één van de goals van Babel. En om half zeven is het begonnen Keun tegen Kaiserslauteren. Het is daar 1-1. Borussia Mönchengladbach gaat met 7 uit 3 aan kop. Dan vijf ploegen met 6 punten uit 3. duels. Daarbij onder andere Bayern München, Borussia Dortmund en Hoffenheim. In Engeland verloor Arsenal van Liverpool 0-2. Met een goal van Suarez Sunderland. Newcastle 0-1. Aston Villa, Blackburn Rovers 3-1. Everton, Queen's Park Rangers 0-1. En Swansea en Wiccan Athletic eh, kwamen niet tot scoren 0-0. Er was trouwens nog een strafschop die gestopt werd door vorm... Eh, de keeper van Swansea tegenwoordig. En om half zeven begonnen Chelsea tegen West Bromwich Albion. En daar is het 0-1. Liverpool en Newcastle United gaan in Engeland aan kop... met vier punten uit twee duels. Richard van der Waal kijkt naar de slotfase... van de Eerst helft van Vitesse FC Utrecht. 1-1 nog en zojuist een geweldige kans voor Vitesse van dichtbij. Wilfried Boni ingedraaide, vrije trap van Jenner vanaf de linkerkant. Bal een beetje in de kluts, belanden voor de voeten van Boni. En van een meter of 5-6 schoot hij de bal hoog over het doel bij Van Dijk. Nu weer Vitesse aan de linkerkant met Buutner wordt verdedigd door Van der Marel Die schiet de bal gewoon lukraak over de zijlijn. Van der Marel die zojuist tegen een gele kaart aanliep, terechtgegeven. Door scheidsrechter Makkeli ging weliswaar wel voor de bal in het duel met Jenner. Maar nam ook duidelijk de benen mee. En... Uh een duidelijk terechte kaart dus voor de rechtsbek van FC Utrecht. Nu weer balverlies aan de kant van Utrecht. Vitesse in deze fase wat sterker. bal wordt weer ingespeeld nu door Cascia richting Hofs in de middencirkel. Nu de combinatie met Prupper dan op de helft van FC Utrecht. Van Ginkel geeft de bal aan Chanturia aan de rechterkant van het veld. Probeert dan Prupper weer te vinden die in het strafsopgebied is gedoken. Maar Utrecht ramt de bal opnieuw weg richting Moulenga. Er zit weinig idee achter het voetbal bij Utrecht. Zeker als er wordt uitverzegd. Nee, dat wordt de bal vaak maar wat uh, weggeschopt. Uh, nu is het uh, Jenna die de bal probeert binnen te houden, maar er wordt gefloten voor een uh, vrije trap. En dus mag FC Utrecht in blessuretijd van deze eerste helft nog een uh, vrije schop gaan nemen op de eigen helft bij de 1-1 stand. Ik vind Vitesse wel wat beter voetballen dan uh, FC Utrecht. Spelers vinden elkaar wat makkelijker. Maar Utrecht strijdt in elk geval voor wat het waard is. En kwam via Moulenga dus op 1-1 na een prachtige, werkelijk waar schitterende vrije trap van Gernt die op de lat belandde. En toen was het Moulenga die de bal in de rebound erin schoot. Het is rust in de Gelderdoom. 1-1 is de tussenstand hier na 45 minuten voetballen tussen Vitesse en FC Utrecht. Dat was Charlie D met Apple Trees en uh, Buzzing Bees. De Nederlandse hockeyers zijn met een 8-0 overwinning op Azerbeidzjan aan het Europees kampioenschap begonnen. Kim Lammers scoorde de 3. Zes van de acht doelpunten werden uit hun strafcorner gemaakt. Een rustige start zonder echte tegenstand dus voor Oranje. Maar dat zorgt wel voor een prettig begin van de ploeg van bondscoach Max Caldas. Oh zeker, absoluut een goed begin. En uh, uh, we kunnen beter worden. En dat waren dingen dat wij. Vandaag minder goed hebben gedaan, met name in de tweede helft. Dus wat dat betreft, het is echt uh, het is een goede start. Meer, en meer niet, dus minder ook niet. Wij zijn altijd op zoek naar, naar wat kritiekpuntjes. Je geeft het nu zelf aan. Wat moet er verbeteren? Nou, ik vond, ik vond ons wel echt heel slordig worden met de bal. Ja. En, um, um, uh, en wat dat betreft, het is, het is voor mij... Uh, we, we worden je beetje respectboos met de bal. En dat is iets dat wij niet zijn. En, en uh, als je de bal niet goed behandelt... Uh, uh, je... je, je je spel gaat niet te goede en je geeft een team dat misschien echt minder dan jij gewoon is de kans om de beste gewoon te spelen. En dat is iets waar we moeten gewoon aanscherpen en uh, moet altijd. Maar in de eerste helft viel dat toch wel mee? Ja, nee, de eerste helft was absoluut supergoed. goed. Was eigenlijk de tweede helft dat was een mindere, een mindere, een mindere gebeuren. En misschien had, heeft het te maken dat het weer of dat er vaak nog bij rust was geweest. Dat weet ik, dat weet ik niet precies. Het is lastig om daar je vinger op te leggen. Maar daar was het verschil tussen de eerste en de tweede helft. De eerste helft vloog en de tweede helft was moezam. Uh, je hebt jezelf een beetje in de problemen gebracht, denk ik, qua selectieprocedure. Uh, door een aantal spelers, uh, geroutineerde spelers uit het team te laten ja. uh, twee maanden geleden bij de Champions ja. Trophy. Nu zijn ze er weer bij, terwijl je de Champions Trophy wint. Ja. Uh, dat lijkt me een lastige keuze. Ja, absoluut, maar het was absoluut de juiste keuze. Het uh, uh, zichtbaar dat de juiste keuze gewoon was. And, uh, routine aan uh, er uh, is niet matig. Dat moet je hebben, maar de enige manier om er waren en routine te pakken is door... Te spelen en je en voor mij mag het niet uit als je 130 in dans heeft of, ze, of 0 als je de beste bent moet je spelen en de beste zijn hier maar je, je hebt jezelf wat ik ga zeggen toch een beetje in de problemen gebracht want die, die meiden die niet erbij zijn en die er wel in de Champions Trophy bij waren die hebben natuurlijk geweldig de pest erin nou maar terecht ze moeten gewoon de pers hebben anders zijn ze geen uh, echte gewoon topsporters dus en uh, ik heb absoluut respect dat ze de pest erin hebben dat moet ook zo zijn alleen um, uh, niet alleen door ervaring en door trouwe dienst uh, spelen we een Nederlands team, dat is een onderdeel van. Maar het uh, uh, gaat ook over prestatie, het gaat ook over verbetering, het gaat ook over, uh, over kwaliteit. En uh, al dat soort dingen moeten gewoon kloppen om de juiste samenstelling gewoon te gaan creëren. En dat, dat is, ben ik met deels voor mij lastig gemaakt. aan de andere kant is de goede lastig gemaakt. Dus uh, daar, ben ik, daar ben ik echt uh, happy mee. Max Kaldas, de bondscoach van het uh, damesteam hockey. Uh, dat won met 8-0 van Azerbeidzjan. We gaan uh, voorbeschouwen eerst herenveen twente Want dat is uh, toch zo'n beetje de topper van vanavond. Want Twente is een van de drie koplopers. Na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies. Herenveen, ja, dat heeft nog helemaal niet gewonnen. Maar pakte vorig seizoen Twente wel met 6-2. Dat zit er nu niet in vanavond, denk ik, Henkop. kop. Nee, dat denk ik eerder gezegd ook niet. Ik kan me die wedstrijd herinneren, want ik heb die wedstrijd gezien. 6-2, dat was een off-day voor de FC Twente en een glorieuze dag was het voor Assidi. Assidi die de laatste tijd nog geweldig in vorm is bij Herenveen. Assidi maakte in die bewuste wedstrijd drie doelpunten en ook een tweetal assist. Maar dat FC Twente was FC Twente niet. En Herenveen is in die wedstrijd gewoon boven zichzelf uitgegroeid. Het was ook de grootste overwinning die Herenveen ooit op de FC Twente heeft behaald. En de grootste nederlaag van FC Twente in een handvol eredivisie seizoenen. Ja, en het toch even over Herenveen gaat. Zomer deze week overgekomen van NEC. Die is meteen in de basis opgenomen. En dat heeft alles te maken met de instabiliteit in de verdediging van Herenveen. Die verdediging is van papier-maché, van bordkarton zou ik bijna willen zeggen. En Breuer heeft meteen plaats moeten maken. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd tegen Ajax, die Herenveen met 5-1 heeft verloren. Dat was de laatste wedstrijd van Herenveen de vorige week. En het had een déjà vu gevoel in de eerste competitiewedstrijd tegen NEC. Tien minuten voor het einde stond Herenveen nog met 2-0 voor. En alsnog wordt het dan 2 tegen 2. Met andere woorden, het is nog niet hoog. Zanna bij Heerenveen en deze wedstrijd is dan ook heel belangrijk voor het elftal van Heerenveen. En misschien ook nog wel eens een keertje van Ron Jansman. Dat het geweldig bood tussen hem en zijn selectie kan ik allesbehalve zeggen. Zomer dus in het hart van de verdediging bij Heerenveen. En het is wel even leuk om op te merken dat zomer zijn carrière begonnen is bij FC Twente. Hij was toen een jaar of 1920 kwam uit Dalerveen geloof ik. Heeft daar meer dan zes seizoenen gespeeld voor de FC Twente en ging toen naar NEC. Hij gaat nu zijn tiende jaar in als het gaat om de betaalde voetbal. Maar er is altijd baas boven baas. En die baas boven baas staat dit keer in de doel bij FC Twente. Sander Bosker van Michailov. Die is licht geblesseerd. Die heeft een spiertje verrekt in zijn nek. Ik weet niet of hij ochtends, wat al te enthousiast toen hij amper wakker werd, de wekker een klap heeft <lacht> willen geven. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar... Het is nog een beetje twijfelachtig of ik kan spelen tegen Benfica, maar men hoopt vanzelfsprekend van wel. Het is dus niet de blessure die Miguel had tegen NAC, toen had hij een rugblessure opgelopen, maar nu gaat er een blessure in zijn nek. En dan bovendien, de Randzaad zit gewoon op de reservebank en dat betekent Janko die al twee doelpunten heeft gemaakt in deze competitie. Ik heb het alleen over de Eredivisie doelpunten in de competitie, die begint dan in de basis en de Jong die speelt gewoon op 10. Je hoort misschien een klein beetje op de achtergrond het Friese volkslied. Maar dat is niet ons nationale volkslied. Want dat is nog steeds, zegt Wilde Helmers. En er zijn een aantal mensen die het ook blijven zitten. Waaronder excuses aan de Friese, waaronder deze verslaggever. Wij moeten zometeen beginnen we aan deze wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Jansen. Een andere wedstrijd op kwartveracht is Excelsior tegen de Graafschap. We gaan terug naar 18 december 1999, naar AZ NEC. was de laatste wedstrijd dat beide teams begonnen met 11 Nederlandse spelers. En vanavond, Andy Houtkamp? Ja, ja, nog. 22 Nederlandse spelers. Wat zal uh, Geert Wilders trots zijn vanavond? Nee we alle gekheid op een stokje. 22 uh, uh, spelers inderdaad uh, uit Nederland. Dat heeft gewoon te maken met budget en dat soort dingen. Uh, wel een aantal buitenlanders op de bank. Met name bij uh, de Graafschap. Deze wedstrijd die om kwart voor acht gaat beginnen. Een Belg en een Serviër en uh, noem maar op. Dat zit er wel allemaal. En een Finn. Uh, maar in het veld dus 11 uh, Nederlanders. Zowel bij Excelsior als bij de Graafschap. Excelsior nog geen uh, uh, wedstrijd ge gewonnen. ze is er geen punt gepakt. Uh, geen doelpunt gescoord. Dus dat wordt wel uh, hoog tijd. Twee keer verloren. Van Feyenoord en van NEC, En uh, de Graafschap één puntje. Uh, vanavond toch echt een uh, zes punten wedstrijd. Zo vroeg in het seizoen eigenlijk al. En dan snap ik niet dat in een stadion. Waar er al maar 3.500 in kunnen. Dit stadion nog niet eens voor de helft bezet is. Dan vraag je je echt af. Is dat uh, uh, profoedelijk. Ball anno 2011. Ja, waarschijnlijk wel. Het is een gezellig stadionnetje met dat afschuwelijke kunstgras. Maar dat terzijde. Die wedstrijd staat onder leiding van de heer Liesveld. 22 Nederlanders in de basis. AZ-NEC in 99 het laatste keer. En nu, 12 jaar later, is het weer zo. Op steen omkwart veracht. Met John Lammers als trainer van Excelsior. En Andries Uldering, twee Nederlanders als trainer van de Graafschap. Gaan we nu beginnen aan Excelsior de Graafschap. En bij Chelsea West Brom is Elwin. Ik vertelde dat Chelsea achter stond bij rust. Het was toen 0-1. Zeven minuten na rust heeft Chelsea gelijk gemaakt. Het is 1-1. I'm zit hier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 Fools Garden met Lemon Tree. Heerenveen tegen Twente is begonnen, Henkok. Kok. De aanval wordt opgezet bij de FC Twente over de rechterkant van het veld. Via Cornelissen, die heeft de bal afgespeeld. Maar dat gaat in een velduel is het... En is die bal nu over de zijlijn gegaan. En dan gaat El Aksuïd, die uh, gaat ingooien. En wacht nog even op de fluidscheid van scheidscheid Jans. En hij neemt daar de nodige tijd voor. En in de beginfase van de wedstrijd kreeg Janko toch een kleine kans. Hij speelde die uh, bal op, op, op Olajon. Maar die pasie was niet helemaal uh, nauwkeurig. Dus dat heeft helemaal niks opgeleverd voor de FC Twente. Vrije schop nu. Die vrije schop wordt genomen door de Cornelis. De plaats die bal even terug uh, naar Wiskerhof. Kijk ook even naar de defensie van Veen. Wie gaat zich belasten met de dekking van uh, Janko? Uh, Janko die kiest aardig positief. ...tussen Krijswijk en uh, Zomerin van Luc de Jong, die moet natuurlijk ook wel opgevangen worden. En nu wilde de Jong de bal doorkoppen. En Jan Komt met dat mislukt en had, in dit geval had hij Zomerin zijn rug. Asaidi, de man die in zijn vorm. En er wordt maar een sliding toegepast door Brahma om hem nu de bal voor de voeten weg te kleiden. Weer is het Asaidi die wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld door Elm. Hij is er langs bij Cornelis, hij zal de bal op, hoort de En dat doet hij ook met de buitenkant van de rechter schoen. En dan komt uh, Dost, die komt net iets te laat om die bal binnen te tikken. Die bal die ging net niet te ver van de goal af, die ging een beetje naar de goal toe. En ACI, die had natuurlijk de bedoeling om met de buitenkant van de rechterschoen dus die bal iets meer terug te leggen. Dat is in elk geval mislukt. Nu is het Rouis, een meter of 3-4 over de middenlijn. En ACI, die, die verdedigt mee... En die pakt Ruiz de bal af in dit geval. En dan kan Heerenveen in de verdediging de bal overnemen door El Akshaoui. Die geeft een lange paal. Die gaat van bal naar bal richting Doos. Die plaatst hem dan even de terug naar Elm. Elm dan kort over 2, 3 meter naar Assaidi. Maar die kan die bal niet binnenhouden. Over de zijlijn gegaan. Het is een vrij schop zelfs. En die is heel snel genomen. Heerenveen heeft balbezit. En we hebben gespeeld een dikke drie minuten. En de stand is 0-0. Hoeveel kansen zijn er al geweest op Woudenstein? Een, een hele, hele, hele grote. Zojuist, echt seconden geleden, Michael De Leeuw... Een uh, normaal gesproken toch uh, makkelijk scorende spits, Zeker uh, in de tijd dat hij nog bij heeft. En dan voetbalde. Maar hij mist echt voor open doel. een Prachtige voorzet van Frenkel vanaf de linkerkant. 0-0 de stand bij Excelsior tegen de Graafschap. Hele mooie voorzet. En helemaal vrijgelaten deze Michael de Leeuw. Heeft hem voor het intikken. En schiet de bal over de zijlijn. Dat is knap op zich al. Uh, Balbezit voor de Graafschap dat beter begint aan deze wedstrijd. Uh, ook uh, ja, gewoon een goede ploeg heeft. Dat is uh, gebleken de afgelopen weken. Maar toch uh, die ploeg moet je toch bij de laatste vier. ...hier toch uh, gaan inzetten. Als de Leo weer kan koppen nu, speelt de bal opzij. Wordt de bal uh, uh, voor de voeten gekomen bij El Hasnaoui. El Hasnaoui draait zich uh, bijna vrij, maar moet de bal even teruggeven. Dan komt de voorzet weer richting tweede paal, richting Poepon. Maar de keeper van Excelsior, Wesley de Ruiter, heeft de bal in twee instanties uh, te pakken. Excelsior speelt net als tegen NEC. Uh, op één wissel na. Uh, Leen van Steensel is er niet bij. Die raakte geblesseerd in die wedstrijd. Zit nu op de bank. En Daan Smit is zijn uh, vervanger. En dat uh, allemaal voor de familie. Daan Bovenberg heeft balbezit aan de rechterkant voor Excelsior. Excelsior nu in de buurt van de keeper. Aan de andere kant Joost de Rol Maar die kan de bal makkelijk vangen. Gespeeld in Rotterdam. 6,5 minuut. Stand 0-0 bij Excelsior. De Graafschap. En van een wedstrijd met 22 Nederlandse spelers... gaan we naar een wedstrijd waar Boni voor rust. En Mulenga voor rust. De stand op 1-1. Locht het. Ja, twee Afrikanen, inderdaad Ronald. Hè. Iemand uit Ivoorkust, hij zorgde voor de 1-0 Boni. En nu bijna voor de 2-0, maar Van Dijk is net op tijd uit zijn doel. En de Sambiaan, Moelenga, inderdaad, hij zorgde voor 1-1. Overigens, als ik kijk naar het middenveld, als we het toch over nationaliteiten hebben, het middenveld van FC Utrecht, een drie continenten middenveld kun je dat noemen. Iemand uit Australië, een Canadees en ook nog een Ghanese in de persoon van uh, Assade. Nu is het FC Utrecht aan de linkerkant van het veld met uh, Tommy Oor, die is handig, heeft een goede passeerbeweging in huis, gaat de voorzet nu geven, maar de bal wordt weggehaald bij de eerste paal door Drost. Dat zag er even gevaarlijk uit in de beginfase van de tweede helft. 1-1 dus in deze wedstrijd niet echt heel erg goed. Het eerste kwartier was wel Aardig en werd er met name door Vitesse goed positiespel gespeeld. Maar het tweede deel van die eerste helft aan beide kanten vrij veel balverlies. Ook nu weer wordt er ingeleverd door Utrecht. En kan Vitesse ervandoor aan de linkerkant van het veld. Met Buutner aan de linkerkant dus vindt Jenner. Eigenlijk zijn positie rechtsbuiten. Maar vanaf het begin van dit seizoen moet hij het doen op de linksbuitenpositie. Omdat Chanturia... Op de rechtervleugel staat bij Vitesse. En nu kort combinatiespel op het middenveld van Vitesse. Met Hofs die de armen een beetje verwijtend richting de spelers heft. Van Zo werkt het niet om die bal continu maar terug te spelen. Dat schiet niet op. Nu zijn we helemaal achterin bij Marco Merits. Die leelt de bal dan weer opnieuw naar voren naar Chanturia. Twee minuten zijn we onderweg in de tweede helft. En het is 1-1. Heerenveen kende dit seizoen geen overtuigende start. Hoe is de start tegen Twente, Henk Kok? Nou, in elk geval is Twente op dit moment een betere ploeg. Is wat meer in de aanval. De bal is in de midden, Er wordt gekopt door Douglas en ook door Dost. En uiteindelijk is het FC Twente wat de bal verhoogt door Ola John. En Ola John probeert maar ineens een tegenstander uit te spelen. Een prachtig ingevallen trouwens tegen de Benfica Ola John. Maar de heer de Veen heeft de aanval overgenomen. En het is die nu vanaf de rechterkant. Hij dribbelt en hij draait om zijn linktaal. En nu moet hij de bal wel eens een keertje afspelen. Ja, ja, even te ver voor zich uitgespeeld. En dan kan het Ola Die kan de aanval overnemen. Vijf tegen vijf. Ola John past hem in de diepte. Dat gaat heel goed. Een hele goede paas was dat. Maar er zit ook weer een overtreding. En dan moet misschien wel eens een keer voor worden gefloten door Jansen. Het was echt een overtreding van Jansen. Die wilde de diepte ingaan. De man die zoveel loopt op het middenveld bij de FC 20 Die had de diepte opgezocht. En de overtreding van Heerenveen was, nou, noem het maar een nuttige overtreding. Want anders had Jansen zo dol kunnen lopen naar de goal. Het gebeurt allemaal halverwege de helft van Heerenveen. Vandaar dat er misschien nog geen kaart wordt getrokken. Maar in elk geval kijkt Jansen wel even heel boos naar degene die die overtreding beging En het was in dit geval El. De Vrij... Die wordt genomen door Ruiz, halverwege de helft van Heerenveen. Komt in een 16 meter gebied, geen beste vrije schop. Gemakkelijk weggekopt, maar toch weer overgenomen door FC Twente. Brama speelt hem naar de buitenkant. En dan moet de voorzet komen van oh, Jon. Het wordt nog niet meer of meer een schot op de korte hoek. Maar het schot gewoon naast van buiten het 16 meter gebied. Missie was de optie voor een voorzet beter geweest. Want dit was iets te verder van de goal af. En het schot was ook niet zuiver. 0-0, 7,5 minuut gespeeld bij Heerenveen tegen Twente. Excelsior de graafschap in die houtkamp. 9,5 minuut, 0-0. En een hoekschop voor de mannen uit het Oosten-Dusland. Voor de Graafschap met rug nummer 13 gaat hij hem klaarleggen. Rogier Meijer de aanvoerder vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Veel mensen voor het doel. bal gaat helemaal over alles iedereen heen. Hij wordt prachtig binnengeschoten. Maar ook uitstekend uit het doel gehaald door keeper Wesley de Ruiter. Een hele goede redding. bal in de linkerbovenhoek met de rechterarm. Tikt hij hem eruit. Wesley de Ruiter. Die tegen NEC ook af en toe op momenten dat je denkt. Hoe haalt hij het voor elkaar die bal uit het doel te halen. Zonder dat hij het eigenlijk af en toe zelf wist. Maar hij haalde ze er hele Lang uit, afgelopen maandag tegen NEC. En nu doet hij het weer tegen de graafschap. Bal gaat weer de diepte in. Richting de Leo. Wordt onderschept door Scheiman. En dan is het Joost Broers die de bal bijna kwijtraakt. Via Nieveld gaat de bal naar voren. Na een hele prettige voetballer. Die heb ik afgelopen maandag ook zien spelen. Roland Aalberg. Hele fijne, jonge voetballer. Die veel techniek in huis heeft en ook snelheid. En nu onder de zooien wordt gewerkt. En dus een vrije trap voor Excelsior. Snel genomen. Scheiman speelt de bal met Jason Oost. Ex de graafschap. Nu spelen het bij Excelsior. Een meter of drie over de middenlijn heeft hij nog altijd de bal, Jason Oost. En wie loopt er vrij? Helemaal niemand. Dus blijft hij maar in bezitten en probeert dan een 1-2'tje aan te gaan met Scheyman. Dat lukt niet, omdat Scheimann de bal over de zijlijn werkt. En zo hebben we alweer 11 minuten gespeeld in de eerste helft bij Excelsior de Raafschap. Stand nog altijd 0-0. In Arnhem zijn ze al aan de tweede helft bezig. Richard. Ja, vijf minuten zijn we onderweg 1-1 de stand. En een aanval over de linkerkant nu voor FC Utrecht. Met de paas naar de linkerkant naar Oor wordt goed verdedigd door Vitesse, door Kashia De aanvoerder ook dit seizoen bij de Arnhemmers. Bal gaat over de zijlijn. Is daar een overtreding gemaakt? Makkeli zegt van wel. Door dezelfde Georgië. De centrale verdediger dus van Vitesse Mulenga ligt op de grond. En dus krijgen we een vrije trap voor FC Utrecht aan de linkerkant van het veld. Koeman met de handen in de zakken. De trainer van FC Utrecht in zijn vak. Ook Van den Brom schuivelt wat heen en weer. Vorige week eenrichtingsverkeer hier in Gelredoom tussen uh, Vitesse en VVV. Toen was de thuisploeg veel en veel te sterk. 4-0, maar nu is de wedstrijd duidelijk veel meer in evenwicht. En FC Utrecht, dat speelt wat minder dan uh, Vitesse. Vooral uh, kan het de bal wat moeilijk in de ploeg houden. Maar er is in elk geval heel veel strijd. En er zijn natuurlijk ook daar wel wat excuses met al die personele problemen. Nu de voorzet uit die vrije trap van oorbal wordt weggekopt van dichtbij door uh, Vitesse. Dan is het Bütner die uh, aan de linkerkant probeert vandoor te gaan. Wordt uh, Onderuit gekegeld door Van der Marel. publiek schreeuwt om een uh, vrije schop, en misschien ook wel om een gele kaart, want Van der Marel heeft er alleen maar. Het spel mag doorgaan. Nu weer met FC Utrecht. Moelenga zoekt de combinatie met Gernd. Verliest het duel van Kashia. En dan kan Boni de bal opvangen. Heeft daar niet al te veel succes mee. Want glijdt uit. Blijft aan de bal. sterk, die spits uit die voorkust. En wint nog een keer het duel. Dan de paas naar Hops. Vitesse moet nu tempo maken. Nicky Hops schuift de bal naar de linkerkant. Daar staat Jenne nog niet in het strafzopgebied. Nu weer die bekende schaabewegingen van Julian Jenne. Dan komt er uiteindelijk een schot vanuit de tweede lijn. Een meter op 18-19. Maar vrij makkelijk gekeerd door de ervaren keeper. Van FC Utrecht, Rob van Dijk. Zes minuten en een klein beetje in de tweede helft. En nog altijd, dus die gelijke stand 1-1. Herenveen Twente, Henkop. Prachtige schaarbeweging zojuist gezien van Assaidi aan de linkerkant van het veld en Cornelissen die kwam helemaal in het bal, maar de voorzet die kwam niet bij Dostrecht in de voorhoede van Heerenveen, maar de beweging van Assaidi was werkelijk schitterend om te zien en Cornelissen werd gewoon het bos ingestuurd ook een aardige actie van Narsing vanaf de rechterkant, Berens is vertrokken naar AZ, maar Narsing heeft als handicap, als ik dat even zo mag benoemen, het is een goede voetballer, maar hij heeft een sterk rechterbeen en een zwak linkerbeen en in dit geval kwam hij van de rechterkant over de as van het veld naar binnen, maar hij moest afronden met het linkerbeen en dat was een slap schot. De volgende is een hoekschot voor FC Twente aan de linkerkant van het veld en die worden allemaal genomen door uh, Ola John. En dan begrijpt het wel, Wiskerov in het 16 meter gebied alle lange mensen, Janko vanzelfsprekend en ik zie ook wat Douglas in het 16 meter gebied. En er wordt er wel gekopt en wordt er ook nog even geleund. Nee, het is gewoon een doelschot voor van het bussen van Heerenveen. Bijna 12 minuten gevoetbald, 0-0. Tot zo, na het journaal van 8 uur. En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 de zomerseries van OVT Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Ja. Het nieuws van alle kanten. Ah. Heeft jouw club geld nodig?